...is Michaela Krajitschek in de tweede ronde uitgeschakeld. Ze verloor in twee. ronde. was de laatste Nederlander in het enkelspel. Het weer dan nog bewolkt en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het droger en vanmiddag schijnt af en toe de zon in het noordwesten. Het wordt maximaal 8 graden. Van vanavond tot morgenochtend trekken vanuit het noordwesten buien over. Mogelijk met onweer, hagel en natte sneeuw. Morgenmiddag is het droog met kans op zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 naar Amsterdam bij Bunschoten 6 kilometer... naar Amsterdam vanuit Den Haag op de A4 voor hoge 11. Vanuit Lelystad op de A6 voor knooppunt Muidenberg 15 kilometer na een ongeluk... de rechte rijstrook is dicht. Op de A7 richting Zaandam voor knooppunt Zaandam 4... op de A8 vanuit Zaandam bij Oostzaan 5 kilometer... en vanuit Alkmaar op de A9 voor knooppunt Raasdorp 9 kilometer. A12 naar Utrecht 7 kilometer tussen Zevenhuizen en Reewijk. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Geldermans over 12 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoppen-Ridderkerk en de Afrika-Rotterdam-Centrum 4 kilometer. Tussen Knoppen-Ridderkerk en Knoppen-De Bresseplein is de vrachtauto dicht. Er staat een vrachtauto met pech. Op de A20 Gouda-Hoek van Holland van ik de Bresseplein 10. Op de A27 Gorkum-Utrecht bij Houten 5 kilometer. En vanuit Almere op de A27 na een ongeluk.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 Dus nou, als er een keer fout gaat helemaal prima, want we weten waar het aan ligt. dan dus moet je er gewoon weer even in komen, helemaal prima. De koffie is door Alan Koper wordt gedaan, geschonken. Dus komt u naar Hotel Hoogland voor een gratis kopje koffie of thee, dan kunt u de... Gulle blik van Ellen zien Dan hebben we uh, De redactie, dat is uh, ja, Betty van Forst, Betty, je hebt voor de eerste Redactie gedaan op de ja. is. Ja, van de week was heel leuk Met Ellen, ja. Ellen Jansen, hoe ja. was dat? Ja, was leuk, we hebben uh, lekker samengewerkt En uh, ja, het is gewoon Weet je, je zit dan gelijk wel heel lekker in je onderwerpen en, uh, Ja, dus, dus uh, ik ga straks lekker In de bar zitten Nee, en dan, uh, we doen het lekker samen Hé, <laughs> hey, zullen we even de onderwerpen doen? Ja, gaan we even doen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 Uh, dus we beginnen waarschijnlijk met Irene de Jager met het nieuwsconcert En Irene zit in de organisatie. En ja, dan daarna het... komt ja? uh, Gert van Kuik, hij komt praten over de groeiende winkelleegstand. Nou, de meeste luisteraars hebben dat wel gelezen in uh, de Zandvoortse courant. En uh, ik denk ook wel dat het een heel uh, belangrijk onderwerp is. Zeker, uh, er zitten, staan 30 panden uh, leeg. Ja, en dat ja. is natuurlijk voor zo'n klein dorp, uh, begint dat aardig uh, veel te worden. Ja.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 eh uh, filmpjes verzamelen voor het vinden ja. dus het bezoek uh, is bijna niet altijd meer nodig om uh, echt naar de kleine houtweg te komen waar jullie archief zitten, maar uh, ja, je kunt het ook gewoon via internet uh, lekker thuis vanuit je leunstoel uh, onderzoeken. Inderdaad, je kan een heel stuk voor onderzoek en ook uh, wat beeldmateriaal betreft ook al heel veel direct, kan je online raadplegen en vervolgens kan je, wanneer je toch zegt die archiefstukken, de geschreven archiefstukken wil ik echt bekijken, die hebben we nog niet online, want het gaat dan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 Die, uh, die filmpjes, hè? want ik heb nou een paar filmpjes gezien uh, van op YouTube, bijvoorbeeld van die uh, Mobilet Vespa. Het, uh, Vespa. Ja, dat is leuk. Vespa Race in 1959. Klopt. Als oh, ja. 1935? Ja. Nee, 1959. Uh, toch? Uh, uh, uh, in 1959. Bij ons stond 1959 ja, ja, ja. erop. Ja, dat is inderdaad, uh, ja. En, uh, maar dat staat op YouTube. Betekent dat dat uh, uh, niet meer in het archief zit van uh, Noord-Hollands archief ja. Of is dat, uh, zit het op YouTube? Ja, en zeker op? wel. Oh, nou, dus jullie hebben al die filmpjes ook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 of zout toch een waaier? U slaapt een jasje om. Geniet van de stilte. U kijkt dus door de ramen. U laat uw luiden in. Is het altijd voor?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 Nou, dat het waarschijnlijk. Precies, maar Heintje Dekbed en daarvoor Dennis van de Puif betalen daarvan een schijntje. En dat betekent dat de waarde van het onroerend goed ooit 1,7 miljoen. En natuurlijk ook allang niet meer uh, reëel is. Nou, die problemen plus daarbij gevoegd, wat ik ook al zeg, slechte ondernemerschap. Of uh, in een aantal gevallen gewoon onvoldoende ondernemerschap.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 Uh, maar we hebben bijvoorbeeld geen als in Hoofddorp. Mijn zoon zei net: ik ga een hoofddorp winkelen. Ik dus wil gaan een hoofddorp winkelen. Nou, dan heb je een actief, dan heb je een primus. Prim primers, primers? Oh ja, die is geweldig. Primus, ja. ja.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 Goed. Ja, ja, ja, ja. Dus ik. Ik, ik ga helemaal naar Arnhem, om naar de ja, ja Heel veel. Maar je zou kunnen denken aan Hunkemullen, Livera, Manfield uh, en, en, Maar we hebben, uh, dat is het leuke Zandvoort wel. En dat moeten we ook proberen uh, te promoten.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 Ik, We zijn met de gemeente heel actief en uh, dus wat dat betreft uh, gaat het wel de goede kant op. Ja. En een primeur is dat je ook af en toe hier achter de bar... Uh... Ja. Kopje gaat schenken. Dus ah. willen mensen jou persoonlijk spreken dan... Is kom... geen primeur hoor. Dat de deed ik tien jaar geleden al... Ja, precies. Al, uh, <laughs> de eerste keer is 4 februari ja. volgens mij uit mijn ja. hoofd. Dus ja. dan kan iedereen 4 februari hier in grote ja. getalen naar... Met hun uh, ideeën op, komen. het komen. Ja. Dan kunnen ze alle ideeën met jou uh, bespreken. Oké. Okay. Okay. Nou, ik, ik hoor het. Heel veel succes. Okay. Bedankt. Met, uh, Gret, dankjewel. Met en tot straks. Het volgende onderwerp dan... Ja, zo'n serieus onderwerp. Dat is... Dan komt Fonds Sarneel van de politie. En het gaat over het geweld tegen de politie. En je hebt een hele mooie...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 Everybody was En welkom terug bij uh, Goedemorgen Sandvoort. Dat was Kung Fu Fighting en uh, ja, voor me zit Fons Sarneel en Fons uh, zit het ook in het pakket, Kung Fu Fighting bij jullie? Um, een vorm van zit er wel in, ja. Ja, jullie ja. hebben ook iets van Ja, zelfverdediging. Zelfverdediging, ja. ja. Uh, nou, Jij zit bij de politie, je bent uh, hoofdinspecteur en je bent teamchef van de Kennemer Kust en dat houdt, houdt heel veel woorden in dat je uh, leiding geeft aan de politie van Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Ja, dat klopt. Dus uh, jij bent eigenlijk degene die de leiding geeft hier en het meest betrokken bent ook bij, bij Zandvoort. Kun jij jezelf even voorstellen? Ja, een fonds arneel. Ik ben 51 jaar en ik woon in Adem en Meer en ik werk sinds 1986 bij de politie. En verschillende functies doorlopen. Ik ben ooit begonnen als agent.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 problemen te maken met de politie, maar ook met de brandweer en ook met de ziekenwaren, zelfs de chauffeurs. Nou, wat, uh, wat wil je wat wil van je hart?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 alleen maar komen helpen uh, wij als politie uh, maken het allemaal natuurlijk ook nog wel eens lastig alhoewel het oorspronkelijk meestal begint met het gedrag van die ander ja, het is waar vaak verdiend natuurlijk ja, als jullie het doen... over het algemeen is het inderdaad verdiend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 mensen toch andere bronnen van inkomsten zoeken. Uh, nou, dat is echt wel iets voor veiligheid. Ik zoek ook nog werk. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ik, ik zou een ander beroep Ik zou, zonder, ja. Ja. <laughs> ja. Ik zou het niet op het, op het vlak nee. van woningen inbreken breken zoeken. Nee. Lijkt me geen goede beroepskeuze. Maar goed, er zijn mensen die dat wel doen. Ja. Uh, maar gelukkig, overal genomen, neemt criminaliteit af. Uh, als het gaat om geweld tegen, uh, maar agressie in zijn algemene, geweld is meteen zo, zo fysiek, uh, beeld ontstaat er dan bij. Dat hoeft niet altijd. Dat kan ook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 dat er vaak bij het openbaar ministerie en ook bij de rechtelijke macht heel vaak gezegd werd. Ja, maar je moet tegen een stootje kunnen. Het hoort een beetje bij je vak. Nou, dat klopt ook. Daarom hebben we natuurlijk ook een training. We begonnen al met de vraag kung fu training. Nou, zoiets dergelijks. hebben We zijn inderdaad geweld, gewend aan, aan geweld toepassen. Want in sommige gevallen moet dat. De politie is ook de enige instantie in Nederland die geweld mag toepassen namens de overheid. Dus dat is begrijpelijk. Maar dat betekent niet dat je alles goed moet veranderen.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 Ja, dat is dan toch een verkeerde opvatting, denk ik. Ja, maar de ik denk dat het... Weet je, door die publiciteit... Nou, ja, de politie... En trouwens, ik denk inmiddels dat het hele overheidsapparaat... Werkt in een glazen kooi, zoals we dat dan noemen. Alles is uitermate zichtbaar. En dat is ook goed, hè. De transparantie, die, die is ook heel goed. Want we moeten ook ons wel steeds kunnen verantwoorden... Over de dingen die we gedaan hebben. Dat doen we ook. En het per ongeluk iemand neerschiet. Gelukkig gebeurt dat voor zover ik weet niet. En als er geschoten wordt...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 Triest voor woorden. Ja, het is hè? onvoorstelbaar. Ja, ik je trouwens vragen hoe het met de verkeersregelaars is? Want we krijgen straks een verkeersregelaar uh, hier aan de microfoon. Kijk hoe de, of daar ook geweld uh, tegen wordt geplaatst. Ja, ja. dat gaan we, dan, dan gaan we straks uh, even vragen. Ook dat gebeurt ja. af en toe, even, maar uh, waarschijnlijk uh, kan hij ook uit eigen ervaring ervaringen. Ja, dat gaan we zo uh, vragen. Ja. Nou, heel erg bedankt. En heel veel succes. Het is een uh, graag gedaan. Ja, ontzettend interessant onderwerp. Ik zou zeggen, ik wil bijna nog een keer uitnodigen voor over een tijdje om te kijken of er ik kom graag wat er gebeurd het is. Ja. Nou, je Lieve bent welkom. Bedankt. Goed, tot jullie dienst. Nou, uh, dat gaan we volgend uur doen. Ja, we beginnen gelijk naar het nieuws met uh, de ijsbaan. Mm -hmm. en, ja, en dan hebben we die uh, verkeersregelaar en komt dan... Uh, ja, maar ik Leeuwe wil Misebe. eigenlijk over de ijsbaan. En ja. <laughs> ja, Gert van Kuik, die komt weer even terug. Ja, ja. Ja. En Irene gaat dan uh, een blokje samen met ja, jou... met mij doen. Beziteren. We gaan de doen dan. Samen. <laughs> ja. Ja, en dan uh, daarna hebben we om uh, vijf over half uh, twaalf hebben we... Sorry, eh... Uh, Tien van half voor twaalf hebben we... Uh, Burgenet. Ik ben het even kwijt. Kitty de Bot. Ja, met Burgenet. Ja. ja. En, nou, als laatste Hans Rijmers. die ja. Om te vertellen over jazz in het nieuwe jaar. Want we hebben een heel En we nemen jaar, iedereen dus, uh, ook even mee met het nieuwjaarsconcert. Ja, het want, nieuwjaarsconcert. Dat uh, vinden we ook wel even heel leuk. Nou, prima. Nou, uh, we gaan eruit met uh, Santa Esmeralda. Met Don't Let Me Be Misunderstood. En tot het volgende uur. Ja. Color. I think you're so slick Well all right Ooh.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 Dikter Hark met het NOS-journaal. Het Comité Nederlandse Ereschulden heeft een aanklacht ingediend tegen de nog levende militairen. die in 1947 betrokken waren bij het bloedbad in Rawagede. In het Indonesische dorp werd in december 1947. nagenoeg de hele mannelijke bevolking door Nederlandse militairen gedood. In totaal kwamen volgens het comité 431 mannen en jongens om het leven. Kort geleden werd bekend dat er nog een aantal militairen. die bij het bloedbad betrokken waren in leven zijn. Het Comité Nederlandse Ereschulden wil dat het OM. tegen die militairen Stappen onderneemt. In december vorig jaar heeft Nederland in het openbaar excuses aangeboden en de nabestaande schaafvergoeding van 20.000 euro per persoon gegeven. Het openbaar ministerie in Arnhem beraadt zich over de aanklacht. Het aantal overvallen is vorig jaar fors gedaald. Sinds 2011 werden er 272 overvallen, 2272 overvallen gepleegd, 300 minder dan het jaar daarvoor. Ook werden er meer overvallers gearresteerd. Sinds twee jaar surveilleert de politie vaker in winkelgebieden, worden er helikopters ingezet en zijn er speciale rechercheteams geformeerd. De politie streeft ernaar om het aantal roofovervallen in 2014 tot maximaal 1900 te laten dalen. De burgemeesters van de vier grote steden willen onderzoeken of het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw beperkt kan worden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaan de afgelopen jaarwisseling gezamenlijk evalueren. En daarbij zal ook onderzocht worden of er alternatieven zijn voor de vuurwerktraditie, schrijft de Haagse burgemeester van Aartsen. Eerder zei zijn, zijn Rotterdamse collega Abu Taleb al dat hij het legale vuurwerk in Nederland